3 wenst u jullie allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Trudy Vendrieg met het NOS-journaal. Veiligheidsdiensten doen onderzoek naar de man achter de mislukte aanslag op het passagiersvliegtuig van Northwest Delta. Gisteravond probeerde de Nigeriaan een explosie te veroorzaken aan boord van een toestel. dat van Amsterdam op weg was naar Detroit. Hij zou aan een universiteit in Londen werktuigbouw studeren. De Britse politie is bezig met naspeuringen naar de. Nigeriaan. Mensen uit zijn omgeving zijn ondervraagd en zijn woning is doorzocht. Ook Nigeria doet onderzoek. In Nederland probeert de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding vast te stellen wat er precies is gebeurd. Zo moet duidelijk worden hoe de man met explosief materiaal door de veiligheidscontrole op Schiphol kon komen. Vermoedelijk had de man een poederachtige stof aan zijn bovenbeen vastgeplakt. Die probeerde hij te activeren door een injectie met een vloeibare substantie, maar er ontstond alleen een steekvlam. Het incident aan boord van de vlucht van Noordwest-Delta is wereldwijd aanleiding voor aangescherpte veiligheidsmaatregelen op vluchten naar de Verenigde Staten. De oproerpolitie in de Iraanse hoofdstad Teheran heeft in de lucht geschoten om aanhangers van de oppositie te verdrijven. Dat meldde ooggetuigen. De oppositie was de straat op gegaan om opnieuw te demonstreren tegen de regering van president Ahmadinejad. De spanningen zijn de afgelopen week opgelopen na de dood van de dissidenten geestelijke Ayatollah Montazeri. De Iraanse politie noemt de betogingen onaanvaardbaar en dreigt ze met harde hand neer te slaan. De Iraanse oppositie voert al maanden campagne tegen president Ahmadinejad. Ze zegt dat hij zijn herverkiezing te danken heeft aan fraude. Stemgerechtigden in Afghanistan kunnen mei volgend jaar een nieuw parlement kiezen. Dat heeft de kiescommissie bekendgemaakt na overleg met president Karzai en de twee belangrijkste vertegenwoordigers van het parlement. De presidentsverkiezingen afgelopen augustus liepen uit op grootschalige fraude en geweldsincidenten. Uiteindelijk werd Karzai uitgeroepen tot winnaar. Vermoedelijk leiden de komende verkiezingen tot een nieuwe geweldscampagne van de Taliban. Het weer, geregeld zon, maar in het noordwesten en noorden ook af en toe regen. Vanmiddag is het een graad of vijf, morgen van het westen uit regen en vier graden. Dit was het NOS Journaal.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 ZFM. Dit is Kerst met ZFM. Met men nu. Zandvoort op zaterdag.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 Je niet zo fijn weten dat je extra goed moet zaken, wil de angst wat beter zijn, maar je vindt de hulp zo verbodig. Want je weet het zelf zo goed: toch heb je Nick en Simon altijd nodig. Die hoe het moet. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Kan niet zonder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 Goedemorgen. Goedemiddag. Nou, dan ga ik dan maar weer. Ja, goeiemorgen. Goedemiddag. Tot een volgende keer. De buurt, super. Goedemorgen. Uh, ik ben een klant. Hebben u ook kerstkaarten? Kerstkaarten? Wat voor kerstkaarten? Algemoet kerstkaarten. Ja, maar kerstkaarten met prettige kerstdagen. Kerstkaarten zonder prettige kerstdagen. Kerstkaarten met hartelijke groet uit doet hij hem. Wat voor kerstkaarten? Kerstkaarten met hartelijke groet uit doet hij hem. Nou, dat is weer nieuw. Hm, nou doet u doe, die normaal? Die hebben we niet. Nou, maar wat hebben u dan voor kerstkaarten? We hebben helemaal geen kerstkaarten. Goedemorgen. Goedemiddag. Ja, ja, Hij blijft leuk, hè Dan? Je ja, de, de kerstsuper zo aan het begin van het uh, tweede uur van Sanford op zaterdag. Uiteraard André van Duin. Blijft een leuke kerstplaat om uh, te draaien. En we konden het nog even doen, want het is tweede kerstdag. Ja, zeker weten. Dus, uh, nou, de komende uur gaan we onder meer contact opnemen met Spanje. Nee, we gaan niet uh, met Sinterklaas bellen. Die, uh, die is alweer geweest natuurlijk. En uh, ja, uh, we willen even weten van Albert Jan Vos hoe kerst gevierd wordt in uh, Spanje. Hij is daarvoor speciaal naar Spanje afgereisd om dat mee te maken. En we horen straks uh, van hem verderop in dit programma hoe dat allemaal geweest is. En ja, wat gaan we nog meer doen? En die weet ik zeker trouwens. We Ze hebben daar helemaal geen sneeuwvlokje gezien. Helemaal niks. Alleen maar regen en regen en regen en regen en regen. Nou, dan kan je beter hier zitten, dacht ik. Wel gezellig toch? Ja toch? Het wordt steeds gezelliger in de studio hier. Lekker gezellig. En zo wordt het ook op een uh, tweede kerstdag. Hmm. Als je niks te doen hebt, kom gewoon even langs. Studio ja. aan het uh, Gassersplein. Je bent van harte welkom. Of bel even naar de studio op 5731969. kan je ook nog een uh, verlaten kerstgroet uh, indienen. En die uh, nemen wij dan uiteraard mee in uh, dit programma. Yes. Zo is het 5731969. Dat is het telefoonnummer daarvoor. Verder uh, gaan we nog uh, veel uh, meer dingen doen. We hebben nog uh, kerstgroeten binnengekregen inmiddels. Mm -hmm. En die zijn al keurig netjes ingesproken door uh, diverse mensen. Nou. Ook daar gaan we straks naar luisteren. Maar eerst weer een plaatje. Hier in Shula E. en The Glamorous Live. Yeah, Ja. De draai is op plaats van de Doobie Brothers en listen to the music. En waar moet ik in één keer uh, aan denken? Nou, Sigins komt de, de stoomboot uit Spanje weer aan. We gaan over naar Spanje naar uh, collega Albert jo Vos. Meneer Vos, goedemiddag, welkom in de uitzending. Jongens, uh, goedemiddag van harte. Uh, ja, uh, groeten vanuit uh, Spanje. Ja, fijne kerst ook. Ik heb uh, begrepen trouwens uh, Albertjof, voordat we lekker met je gaan babbelen. Dat jij helemaal geen kerst meer hebt daar uh, in uh, Spanje? is afgelopen finito. Dat is maar uh, één dag hier. Jullie hebben twee dagen. En uh, hier in Spanje vieren ze maar één dag. Oké, okay, maar ja, hoe is de kerst geweest albertje? Dat willen we graag van je weten. Hoe uh, heb je dat uh, daar gevierd in Spanje? Nou, uh, ja, uh, jullie zitten natuurlijk allemaal aan de, aan, de, aan de wildgerechten. Maar hier zit je dan allemaal aan de tapas. Kleine hapjes, uh, lekker goedkope witte wijn erbij. En uh, zo, zo, zo zit je wat te, te, te, te snuisteren en uh, lekker te knabbelen en een beetje tv te kijken. Lekker brood ook, of niet? Ja, stopbrood, hè. Verde. Ja, gewoon stopbrood. Verde. lekker Verde. lekkere stopbrood. En uh, ja. lekker wijntje zeker erbij, om niet? Lekker wit wijntje, gekoel uh, Spaanse torres Torreswijn. Die zeggen jullie wel, waarschijnlijk wel wat. Mm -hmm. ja, ja, ja, lekker, hoor. In Nederland is hij vrij duur, maar hier komt hij dus uit uh, deze streek. En dan uh, heb je dus een hele betaalbare en een uh, lekker wijntje. En vooral allerlei soorten hapjes, van gehaktballetjes tot, uh, tot uh, eiergerechten en olijfjes en uh, noem maar op. Nou, ik, ik uh, kraal komt er uit mijn mond aan, meneer Vos. Ja, wat, uh, wat loop je te kwijlen, Daan? Ja. Wat, wat is dat nou? <laughs> al, die, al die lekkere gerechten voor jou? En, en normaal gesproken zijn bij uh, jullie dan twee dagen de winkels dicht, maar die zullen in Zandvoort wel open zijn, denk ik. Ja, uh, eerste toch niet, hè? De oh, nou, hier is alles uh, gewoon weer open dus ik kom vanmorgen weer uh, boodschappen in huis halen. Oké. Okay. En dus hier gaat het leven gewoon weer verder. Kijk eens aan. En verder met de kerst, vieren ze dat hetzelfde als bij ons... met kerstversiering in huis en de kerstboom en dat soort dingen? Nou, het is wat minder. Ik bedoel, je mist natuurlijk wel het mooie sneeuw... die jullie mooi in Nederland hadden. Ja, dat hebben wij mooi gehad. Ja. Ik heb gewoon lekker buiten in mijn truitje gelopen... en bij een gemiddelde temperatuur van 15, 16 graden. Heb je nog gebruik gemaakt van het zwembad, Albert-Jan, of niet? Nou, ik heb er uitzicht op, maar ik ik heb het maar niet aangemaakt. <laughs> waarom nou niet? Nou, en ik heb net even het weer bekeken hier in Spanje. morgen wordt een uh, strak, strak blauwe hemel... en uh, een graadje of, nou, zeg maar 21, 22. Oh, lekker. Dan wordt het weer bijna tijd om naar huis te gaan, Robert jan Wordt het veel te mooi weer. <laughs> ja, ik, ik kom gelijk maandag weer terug. Ja, dat begrijp ik. Maar morgen hebben we nog een heerlijke, heerlijke dagje. Dan gaan pa en ik gaan lekker een dagje golven. Okay. En uh, morgen moet hij eerst de scheidsrechter zijn... We gaan met zo'n karretje door de baan heen en iedereen die zich niet aan de regels houdt, gaan wij dan bestraffen. Mm -hmm. En morgenmiddag gaan wij lekker met z'n tweetjes even uh, 18 holtjes lopen. Kijk, geniet er lekker van uh, Albert-Jan. En uh, wees maandag wel op tijd, hè, want wij hebben hier een uh, buurtfeest van het uh, Gasthuisplein-Gasthuishofje. Ja, klopt. Ja, en dat begint om vier uur. Ben je er dan? Uh, ik denk het wel. Hè. Ja, we rekenen wel op je hoor. Ja, oké. Okay. Nee, natuurlijk kom ik dan. Want, ja, dat wordt gezellig. Het Gasthuisplein-feestje, uh, een uh, buurtfeestje, dat is helemaal goed. Albert Jan. Ja. We hebben nu al een paar luisteraars uh, zijn gebeld. Ja. We willen vanuit Spanje van jou een leuke kerstgroet voor de, voor de luisteraars weten. Oh jee. nou ja, het belangrijkste is natuurlijk uh, uh, dat iedereen het komende jaar in gezondheid mag doorbrengen. Ja. Dat is, dat bedoel dat is, dat is erg het belangrijkste. Want ik zie die vader van mij van 83 zie ik nog keurig alles zelf regelen. Dus een uh, beetje af. Dus ik hoop uh, voor velen alles in gezondheid. En dat iedereen die verplichtingen heeft deze ook allemaal na gaat komen. En daarnaast natuurlijk gezondheid en, uh, en uh, veel uh, geluk. Dat zijn weer mooie woorden Albert-Jan. Ja, ik heb bijna de tranen in de ja, ogen. Ja, oh jee, ja, oh jee, ja, oh jee. Ja. <laughs> nou, maar doe doe we, doen doe het altijd van herken een plaats, weet je wel. Ken je dat of niet? Dat ja, spelletje wat ja. wij altijd met z'n tweeën op zaterdagmiddag doen, tussen twee en vijf. Ja, missen jullie me wel een beetje, of niet? Ja, heel erg. Ja, heel erg. <laughs> Komt er ook heel zin in, nee, serieus. Ik mis je heel erg. Kom snel terug, Albert-Jan. Ja. <laughs> ik trek het niet meer. Nou, hij, hij, hij moet het, nou, het bij mij doen. Hé, <laughs> hey, Albert-Jan, we gaan een uh, lekker plaatje draaien. Zeg jij maar even welke het is. Ik laat even een stukje aan je horen. Het is een hele okay. makkelijke, want ik wil het niet te moeilijk maken zo op tweede kerstdag. Dankjewel. dankjewel. Oké, okay, nou komt hij aan en woorden, horen zo meteen wel eventjes of je hem herkent. Pom, drie, twee, één. Kom op, Albert-Jan. Ja, nou zingen ze het voor, hè. Gewoon. Uh... Ja, een je jammer weer. Ja. Oh, Albert-Jan. Albert-Jan. Ja, gewoon even in die piano, hè? Ja, heel goed zo. heel goed ...met een gelukkig nieuwjaar. Ja, dat, bedoel ik, dat bedoel ik. Wat ben jij toch goed op? Hey, ja, nou, hou, hou eens op. Nou, maar Albert-Jan, kom maar lekker snel terug. Hey, volg volgende week dan uh, zijn we er weer tussen 2 en 5 ja, met z'n ja, tweeën. Ik ben dus vanmiddag niet bij het werkoverleg, maar Maris komt wel. Oké, okay, oh, nou oké, okay. helemaal gezellig. Dus die neemt de hondeur zwaar. Kijk, daar houden we van. Zullen we die uh, José Feliciano gewoon nog één keer er helemaal opnieuw in knallen? Ja, toch? Ja. Oké, okay, Albert-Jan, nog veel plezier en Heel tot uh, overmorgen, hè? En gedraag je hoi. hoi hoi, José Feliciano is hier Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Feliz Navidad wens u hele fijne kerstdagen en een heel voorspoedig 2010. It, reach the star. for you shining voordelen als mijn collega Albert Jouw Vos in Spanje zit, want die wordt helemaal gek als je een plaat draait van uh, Blufdaan. Dat vindt hij helemaal niet leuk. Nee, Terwijl het zulke lekkere muziek is gewoon. Ja. Vandaar dat we hem toch uh, ja. op deze tweede kerstdag voor jullie uh, konden draaien. Je hoorde omarmen. Zo. Nou, we hebben het nu nog over de kerst. Maar oud en nieuw gaat er natuurlijk weer aankomen. Gaan we weer knallen 2009 uit en 2010 in. Ja. En dat gaat uh, aankomende donderdag allemaal plaatsvinden. Live op de radio bij CFM trouwens. Daar willen we even een kleine promotie voor maken. Gezellig Het is toch? alweer een aantal jaren geleden dat wij een uh, oudejaars uitzending hebben gedaan. Brengt altijd heel veel gezelligheid op de radio en ook uh, in de studio. Dus... Mocht je op Adria's avond even een kijkje willen komen nemen in de studio... Mag je altijd langskomen. Mag je altijd even langskomen. Wel zwaar moet je uiteraard gedragen en uh, aan de gedragsregels houden, om het zo maar te zeggen. Ja, ja, ja. ja, ja. <laughs> maar dan komt het allemaal helemaal goed en kunnen we een gezellig feestje bouwen zo op uh, avond. Vanaf zes uur gaat de uitzending beginnen. En wat gaat er allemaal gebeuren daar? Nou, uh, heel veel. Wij, wij gaan ze met z'n tweeën samen een uh, opgenomen. doen... Uh. Uh, een beetje een gouden oude plaatjes toch, Rob? Ja, tuurlijk. Heel veel gouden uh, oude plaatjes. En lekkere swingende muziek. Zo en, en swingend en, oud jaren. En swingende muziek. En dan uh, tussen, tussen 6 en 9 doen wij dat, met z'n tweeën. Mm -hmm. En van 9 tot half één... dan uh, doe ik Maurice Mulder... met uh, nog een uh, co presentator Presentator. ...presentator... ...presentator, ik weet nog, weten nog niet wie... ...presentator... We, we, we, ...we weten nog niet wie, maar uh, het wordt, wordt wel erg gezellig hier denk ik, in de studio... ...die doet de afsluiting van 2009, 2009. gaan we knallen 2010 in... ...vanaf, uh, vanaf 9 tot half 1 Dat die, op de radio... ...nou, gaan we allemaal meemaken op uh, donderdag 31 december van dit jaar 2009... Ja. ...en be there... Ja. ...en gezelligheid... Gezellig luisteren naar de radio zo op uh, oudejaarsavond. Ja, alles moet je weer gaan shoelen en zo. Dat schiet ook allemaal niet op de ja, En televisie kijken. Televisie kijken en een paar oude conferences. Uh, ja. die uh, al van tevoren weet wat er gebeurt eigenlijk helemaal niet gezellig. Radio is veel gezelliger gewoon. Ja, en leuker, en leuker. Dat dacht ik ook. Nou, wij komen alvast een klein beetje in de stemming met deze plaat ja nou, die gaat vast en zeker dan langskomen. Zo rond in nabij 12 uur. Denk als ik dat dat wel... vermoed ik zo, hoor. Nou, denk zou dat zou maar kunnen gebeuren, Daan. Ja, Hier is Abba en Happy New Year. Ah. to say. Ik ben Peter Beentse en vanaf deze plaats wens ik alle luisteraars van ZFM hele fijne kerstdagen toe en een voorspoedig 2010. We zijn weer op vakantie hier in dit mooie Spaanse land. We gaan zon hoog aan de hemel. We liggen lang. Is door Peter Bezen met zijn kerstgroot voor alle luisteraars van CFM. En erachteraan natuurlijk een feestplaatje van Peter Bezen. Zou zo kerstgevierd worden in Spanje? Ik zie Albert Jarno al staan. Ja, ja, ja, ja. graadje of 20, 21, 22 in het zwembad. Je kent het er allemaal wel bij. Heerlijk. En dan moet je zingen leven de Lol. Ja, zo is het maar net. Nou, de kerstgroeten stromen inmiddels binnen hier bij CFM. Wil je ook een kerstgroet kwijt? Bel even naar de studio 5731969. En Klaas Koper heeft ook een hele mooie kerstgroet gedaan. Hoort, inwoners van Zandvoort, hoort. Ik wens jullie de vreemde en de echte Zandvoorters fijne kerstdagen toe vanuit het warme Benidorm. Geniet van deze dagen. Zegt het voort, zegt het voort. En ook daar is het warm hè in Benidorm, ja vast en zeker. It's Christmas time. There's no need to be afraid. At Christmas time we let a light and we vanish it and in our world... Is aan de denken We zitten we onze buik vol te eten, zou tijdens een kerstbedee. Ja. En dan, ja, viert wel natuurlijk, de armoede, dat uh, is nog steeds een uh, hekelpunt in de wereld. En uh, ja, daar kunnen we met z'n allen voor zorgen dat het allemaal een beetje, beetje minder erg wordt eigenlijk. Ja. Helemaal zou het nooit verdwijnen, jammer genoeg, maar gewoon met z'n allen geven in ieder geval voor de goede doelen in Afrika en andere landen waar ze het hard nodig hebben. Mm -hmm. Dat kijk kijk, kijk naar nou, Serious Request. Uh... Serious Request natuurlijk, heel mooi. Hè? Ja. Voor de, de, tegen malaria. Ja. 7,1 miljoen euro opgehaald. Dat is wel even een applausje uh, uit. Hebben, hebben ze goed we gedaan. Hebben gedaan, goed in uh... het glazen in Groningen. Ja. Dat hebben ze heel goed gedaan, Daan. Ja, heel goed wel. gedaan, Daan. Ja, ja, ja, ja, ja. <laughs> zo dadelijk uh, nog een kwartiertje te gaan in, dan ja. uh, ga je ons verlaten. Ga ik, ons, ga ik jou verlaten? Hè, nou, joh? Dat betekent in ieder geval dat we zo dadelijk nog even een kerstgroet krijgen van jou. Uh. Ja. Ja, wat, wat gaan we nu draaien? Uh, Vitesse. Lekker. Nog? Ja, ja, ja, lekker. Ja, dat was een keer bij de Vrienden van Hobschel waar we 28 januari ook weer met z'n allen heen gaan. Wat een gezellig boel daar. Uh, en gezellig. In Ahoy in uh, Rotje Knor. Ja, ja. En uh, ja, Vitesse die uh, zat, zat toen volgens mij aan het eind, hè. Die ja. uh, medley die ze met z'n allen deden. Ja. En dit plaatje kwam langs. Rosalina 83. Can we see? zingen. Oh, wat zwoel daar. Oh, geweldig. Heel. Zo op de zaterdagmiddag bij CFM Lokale Radio vanuit Sanford. Welkom iedereen. Ja, ja. En uiteraard nog uh, fijne kerst toe geweest. Mm -hmm. Nog één dag, nog één avond eten, nog één avond gewoon genieten ja. met z'n allen. En dan, nog nog een een en, en, en dan nog een paar dagen. Dat dacht ik wel, een paar dagen en dan hebben we weer oud oh, nieuw en dan hebben we weer een feestje. Ja, ja. Weer een feestje te bakken. Nou, het feest gaat sowieso bij CFM gewoon door. Wat zo dadelijk na dit uh, programma. ...hebben van 5 tot 7, de winterse 50 ...met ook weer lekkere kerstmuziek daarin... ...en andere gezellige muziek. Zo tijdens het kerstdiner kan je de radio best aanhouden hoor. Ja, ja, nou, dat gaat best wel goed komen. En uh, ja, morgen is er dan uh, Eurohit 2009 tijd. 100 uh, beste plaat uit Europa. Elke vrijdagmiddag wordt hij gepresenteerd trouwens bij CFM tussen 3 en 5. De Euro Breakdown met George van Dam. Hij heeft ze allemaal voor je op een rij gezet. Hij is helemaal er uitgeteld van geraakt. Hij is, hij, is van. hij is er uitgeteld ah, van geraakt, die George van. Ah, hij was vanmiddag een 4 en uh, hij zag er niet uit. <lacht> hij zag er niet meer uit. Helemaal uitgeteld. Ja, echt wel. Maar ja. hij heeft er wel 100 uh, kunnen tellen en die heeft in Euro 2009 neergezet. En morgen gaan we die draaien van 10 uh, tot 6 uur hier op de Zandvoorts Radio. We beginnen met van 10 tot 12. Anders Zonberg, de oud-presentator van de Euro Breakdown natuurlijk. Gewoon lekker gaan luisteren naar zijn programma, zijn gedeelte tussen 10 en 12. Daarna tussen 12 en 2. Ja, het mag wat kosten. Jaapie Koper ik zelf op betaald, zeker? Jongen, jongen, jongen, de penningmeester is er arm van geworden, dat kan ik je bij deze vertellen. En tussen twee en vier Tussen twee en vier, als ik nog een beetje bij stem ben, dan zal ik proberen de plaats 50 tot 25 even Ik vind nou dat de penningmeester jou geen geld mag geven Nee, heeft hij ook niet gedaan hoor. Oh, is dat zo? Zo'n boef is het dan ook wel weer. Oh, oké. Ik heb helemaal geen cent gehad. Nou, daar hebben we het nog wel een keertje over, Ivo. Ja, dat komt wel goed. <laughs> en dan uh, het slot, hè? 25 tot uh, nummer 1. Die worden afgeteld door Jos van Dam. Reden genoeg om morgen weer te luisteren naar CFM Zalvoort. Ja. Wat wilde ik nou nog meer zeggen? Ja. Oh ja, weet ik je waar kan... ik even zin in heb, Daan? Ja, ik, ik, ik eerst. Oh, jij eerst? Ik eerst. Wat wil je eerst doen? Ik wil eerst mijn kerstgroep doen. Nee, die mag ik zo meteen naar het volgende plaatje doen. Oh, oké. Okay. Ik heb namelijk eerst <laughs> nog even zin om een lekker gek met je te gaan doen. Oh, ja, wat dan? We gaan gewoon even crazy doen. Leap. Prins heeft er ook een plaat over gemaakt, trouwens. Oké. Okay. Oké.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 Let's crazy, de single van Prince Hoor je op de zaterdagmiddag, tweede kerstdag Bij CFM ja. Ja, ja, het zit er alweer op eh, voor jou voor uh, mij daadje, wel. Ja. Jij, jij moet nog even een uurtje Ja, ik ga nog wel even een uurtje door hoor. Dat ja, gaat uh, mij wel lukken, tot reng, aan de winterse 50. Wel, dat trek jij wel, lekker de muziek draaien ja, Natuurlijk. We, we hebben nog een paar kerstgroeten ja, voor jou klaarstaan denk ik. Nou, dat gaat helemaal goed komen ja, Zo dadelijk in het derde en laatste uur van Sanford Op zaterdag ja. En ik wil uh, voor jullie luisteraars Een hele fijne avond nog wensen en goed 2010. En voor, voor de alle luisteraars er gaat heel veel in 2010 gebeuren met CFM. Ja, twintig jaar bestaan we dan. Ja, en dat gaan wij vieren, vieren en nog eens vieren. Vieren, ja. Maar ja. Uh, ook, ook op uh, gewoon de dingen, wat we gewoon leuke dingen gaan we doen met de omroep. Activiteiten worden Acti veel meer uh, uitgebreid. Ja. En, uh, de zender wordt, uh, nou als ik het... Uh, Eerlijk mag ik zeggen nog meer de moeite waard. Ja, nog meer. Nog meer. Nog heel meer. Veel. Het kan nog veel meer. Heel veel. Maar rob, ik, uh, ik wens jou een uh, hele leuke avond straks. Ja, jij ook. Eet smakelijk. Ja, Dank je wel. Niet en te veel uh, eten, want dat kan er niet meer bij. Nee, he? nee, nee, die nee doe wel, doe dus, niet. Uh, Een beetje rustig nou, gaan. Doe <laughs> maar ik, uh, ik uh, wens je nog een heel fijne uurtje nog. Ja. Nou, en dat ma gaat maak, wel er iets, maak er iets moois van. Ja. En ik, uh, ja. Dank je wel Daan en uh, ik sluit me helemaal op bij de woorden van uh, Daan aan. Dank je wel uh, voor het uh, meepresenteren vandaag. Was gezellig. Graag gedaan. En dan gaan we nog even sentimenteel, sentimenteel plaatje aan het eind van de tweede uur draaien. Baby, dan ga niet weg. Je, dus, even. Je, je, je hebt nog een bier op hè? Nee, dat is waar. <laughs> nou, dat komt helemaal goed hoor. Okay. Hier is uh, close to you als laatste voor vier uur.